Het is druk bij Museum Naturalis in Leiden... dat sinds vandaag weer open is voor publiek. In het eerste uur waren er al duizend bezoekers, zegt het museum. Naturalis was een jaar dicht vanwege een verbouwing. Topstuk is het skelet van Tyrannosaurus Rex Trix. Het skelet is 66 miljoen jaar oud... en werd zes jaar geleden ontdekt in Amerika.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 Hier dus door werkzaamheden op de A5 hoofddoop richting Amsterdam. 20 minuten extra reistijd tussen Westpoort en de A10. Op de A8 Amsterdam-Zaandam 5 minuten vertraging bij Knoopend-Zaandam om dezelfde reden. En op de N200 Amsterdam richting Halfweg ook door standgasten tussen de A10 en Halfweg. 40 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Sing. Sing. the clock. Ik maakt je liever met z'n zo En daarom vraag ik nog iets, Je vrouw, je vrouw, wat zou je doen als ik je droom ben? Als ik ben hier, hier dan zou ik roepen om mama. Als ik jou zie gaan met je jasje aan helpen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 En je hoort hem nu heel diep ombroken, want ik maak het gelukkigste meisje van jou. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke nacht, elke nacht. Wat je maar wilt, ja dat. Zo stil en alleen, jij moet een vriend om je heen. Is de meisje van jou?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 Ik zag een knap van een die in dat kistje lag. Oh, ik zag een van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter En pendelde ermee naar huis en gaf me aan vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug. Ze smeren nou met die en komt nooit meer terug. Oh, ze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 Maar wat is nou voor en mij dat schotten de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de brand niet blijf altijd afvantsom. Je raakt er nooit meer. Want er altijd afsom, je raakt er nooit meer. Kwijt. Blijf altijd af van Raakten nooit meer wet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 Klacht op heven, kan het leven je geven? Een avond van hoge plezier. Een beetje van Frietje, daar hoor je een liedje Je danst daar een bal zijn, je bent op ten Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje En voelt je daar steeds weer in je element Er wordt vaak geklokken en heel veel gedronken Bij Frietje is altijd partier Met het vast opgeheven kan het leven je geven Een avondval, vol op plezier Oh, my God. Op verzoek van de schrijster Annie M.G. Smit. We hebben het over de populaire televisieserie waarin hij gastrol mocht spelen. Ja, zuster, nee, zuster. Met de teksten van natuurlijk Annie M.G. Smit en Harry Banning. De hoofdrollen waren voor Hetty Blok als zuster Kliva. En Leen Jongewaard als Gerrit Opa.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 De kant van Ome Willem is op reis geweest. Oh. Waar ging die dan naartoe? Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Oh. Parijs geweest. Oh. En <laughs>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 Kiezingen in Holland zijn altijd de grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugerach, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gipgas uit te laten. Nou zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel. En wie betaalt de rekening weer voor een grote spond? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n man met van die afgetrapte baard en aan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man.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 dat is voor het ideaal voor Nederlands grond en taal. Maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. En met zo'n imitatiejager onder broekje aan. Zo'n hongerleier, zenuweleier van een kleine man.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 De kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n afgesleten dekker aan. Zo'n Hongerlijer, zenuwaleier van een kleine man. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn. Michaela. Door de nacht lang zag een vogel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 De uur is een nieuw avontuur, Mika.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 Sympassé Orchidee Orchidee Ze zwerft overal met me mee Orchidee Ze zei, bracht hem mee uit het binnenland van Oorukweit, maar de kapitein zei zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mijn boord. verstopt er maar in de kajuit. Maar in die grijt eruit. Orchidee.